In de Syrische stad Aleppo zijn bij een helikopteraanval door het leger... zeker 90 doden gevallen. De aanval was gisteren. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat onder de doden 13 kinderen zijn. Vanuit de legerhelikopters werden vol explosieven en spijkers gegooid. Door de kracht van de explosies werden gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Ook kwam een bom terecht op een tankwagen vol benzine die explodeerde... en tientallen auto's in de buurt in brand zetten.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 In Maastricht heeft een marechaussee vannacht een dronken man op de fiets achtervolgd. De verdachte van 36 reed slingerend met zijn auto over de weg en negeerde een stopteken. Tijdens de achtervolging ging de verdachte er te voet vandoor. Met de fiets van een omstander wist een van de marechaussees hem te achterhalen en aan te houden. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is ongeveer 8 graden. Morgen en dinsdag nog veel zon en droog. Woensdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 leeft de jaren zestig opnieuw. Een week lang op Radio 5 Nostalgia. Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl easy. Langs de lijn, met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Voetbal, veldrijden en tennis vullen de komende vier uur. Met om te beginnen de koploper van de eredivisie in een duel dat ieder seizoen loodzwaar is. Ajax speelt uit bij FC Utrecht. Ronald van der Geer. Het jaarlijkse bezoekje aan de tandarts zou je kunnen zeggen. Met de verwachte pijn. En die pijn is er. Want het is 1-1 na 77 minuten. Zijn er kansen voor Ajax? Ja, wel degelijk. Zojuist inzet van Schöne op de paal. En de rebound voor de jong werd gekeerd op de lijn door Ajoep. Er zijn meer mogelijkheden geweest voor de Amsterdammers. Veel gevaarlijker in de tweede helft dan FC Utrecht. dat eigenlijk een beetje met de rug tegen de muur staat. Maar het is nog altijd 1-1. Zo dadelijk om half drie speelt de nummer drie van de ranglijst. FC Twente thuis tegen Cambuur. En hekkensluiter NEC ontvangt dan Go Ahead Eagles. En om half vijf komt PSV in actie. In Waalwijk bij de nummer voorlaatst RKC. Het Nederlands Davis Cup team moet vandaag allebei de wedstrijden winnen... om Tsjechië te verslaan in de eerste ronde van de Davis Cup. Timo de Bakker om te beginnen tegen wereldtopper Thomas Berdych, Marcella Mesker. Ja, Timo de Bakker en geen Robin Hazen, want die yes. is na zijn single op vrijdag... en de dubbel gisteren uitgeput. Heeft toch wat pijntjes en blessures. Speelt niet, Timo de Bakker nu in zijn plaats tegen de nummer 7 van de wereld, Thomas Berdych. Krachtsverschil is groot, te groot tot nu toe. Berdych leidt met 6-1, 4-3, een breakvoorsprong in de tweede set. En straks, na drie zijn we bij de mannenwedstrijd van de wereldkampioenschappen veldrijden in Hogerheide.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 Later ook nog een succesvol gedaan door de koors. Phil linnet was dit met Old Town. Als Ajax wint van Utrecht, dat neemt het dus niet alleen afstand van Utrecht... maar ook van Vitesse. Ronald van der Geer vertelt of dat nog gaat gebeuren. Nou, die uh, kans wordt steeds kleiner omdat de tijd natuurlijk verder tikt. En uh, met name in het voordeel van FC Utrecht. 82 minuten bijna gespeeld. Stand is uh, nog altijd 1-1. Bij de doelpunt in de eerste helft gevallen. hij Blind na 25 minuten. Met een uh, hele aardige bal van heel ver. Een meter of 25 schoot hij de bal onbereikbaar voor Ruiter binnen. De ridder daarna, na een overtreding die hij maakte op Veldman. Maar niet als zodanig door Liesveld werd beoordeeld. Uh, maakte de gelijkmaker. En in de tweede helft veel mogelijkheden geweest van Ajax. Dat, zoals de boer uh, altijd zegt, geduldig is. Uh, probeert te combineren. En op die manier toch uh, met enige regelmaat in de buurt van Robin Ruiter is geweest. Maar uh, gewoon faalt eigenlijk om uh, het tweede doelpunt uh, te maken. En nu is het uh, haastig op jacht naar toch die tweede goal. Terwijl je bij Utrecht zeker ziet dat het pijpje wat aan het leeg raken is. Deli blind in de buurt weer van het strafstopgebied van FC Utrecht. Wordt daar uh, de voet dwars gezet. En dan probeert Utrecht. Ja, dat probeert het eigenlijk al de hele tweede helft eruit te komen. Weer via Agudillo, die uh, Colombiaans-Amerikaanse spits. 17-voudig international. Een, uh, een scala aan bewegingen heeft hij. Maar het is niet altijd even efficiënt. Overigens is er uh, weer een debutant bij Utrecht bijgekomen. Jonge Spanjaard, Guazada. Die uh, uit de jeugdopleiding komt van uh, Barcelona. Nou, precies uh, kan doen wat uh, Jan Wouters graag wil. Hij is klein van stuk. Hij is gekomen voor uh, Steve de Ridder. Maar of hij nou het verschil kan maken in deze slotfase... dat valt nog te betwijfelen. Overigens de aanwinsten... Koevermans en Doorda nog niet aan boord. Omdat zij nog niet speelgerechtigd zijn. Utrecht heeft de bal in de laatste lijn met Markiet. En Bieliccia, die centrale verdediger, die gekomen is voor weer een andere debutant. Delpierre, die 32-jarige Fransman. Bal terug naar Ruiter. Lange bal van de keeper van Utrecht. Komt op de helft van Ajax terecht. Maar in de voeten van Moyzander, De aanvoerder van Ajax. Bal weer terug naar de keeper Sillissen. Opgejaagd door Jens Toornstra. Maar zijn gebleven. En de bal bezorgd bij Veld. Maar lange bal. ...van die centrale verdediger. Maar Utrecht komt de bal weer terug richting de helft van Utrecht. Palsen doet vervolgens weer hetzelfde. Maar Ajax komt er eigenlijk niet aan te pas. Utrecht staat met de rug tegen de muur... ...maar houdt de rangen daar achterin gesloten. En het, ja, het enige wat Ajax kan doen is eigenlijk razendsnel combineren. Dat is dus een paar keer gelukt. Maar of Ruiter staat in de weg, Ayoub bijvoorbeeld, of de paal. Of men faalt gewoon, zoals Fischer eerder in deze wedstrijd... ...om voor een leeg doel binnen te schieten. Want die schoot de bal voorlangs. Nu Van Rijn, voorzet vanaf de linkerkant. Maar ook die zelt voorbij aan de... De goal van de FC Utrecht. En dus kan Robin Ruiter op zijn gemakje. Met nog een minuut of zes te spelen. Die bal weer gaan halen. En klaarleggen voor een doeltrap. Na vier nederlagen zal die 1-1 tegen Ajax. Als dat tenminste over de streep wordt getrokken. Dat resultaat ook voelen echt als een resultaat. Men is wel weer eens toe aan een puntje in deze competitie. Ja en voor Ajax. Ja 1-1 is dan weliswaar het behouden van de ongeslagen status. Na 13 wedstrijden. Want zo lang duurt het al. Vitesse dat was de laatste nederlaag. Maar goed het zal toch pijn doen. Als je weet dat je afstand kan nemen van een directe concurrent. Vitesse. Dat je dus het gat kan verhogen naar vier punten. En je doet dat uiteindelijk niet. Dus is er haast bij Ajax. Mooi Zander. stond weer op aan de linkerkant. Steekt nu de middenlijn over. Gaat een crosspaas geven naar de rechterkant. Daar waar Schöne staat te wachten. goede aanname van Schöne. Even zijn directe tegenstander. Ook een aardig verhaal trouwens. Van de winden uitkappen. Geeft de bal aan Van Rijn. Vervolgens Fischer. Nog altijd niet in het strafschopgebied. Ja, dan gaat de bal naar de rechterkant van het strafschopgebied. Daar staat Davy Klaassen. Maar met even Enige onnauwkeurigheid. Die bal gegeven door Fischer veel te hard. Daar kan Klaas er niks mee. En dus weer over de achterlijn niet. Die van der Winden Dat is een brutaaltje uit Den Haag. Overgenomen van Ado. Daar speelde hij in de belofte. En hij debuteert vandaag bij Utrecht als linksachter. Omdat Bulthuis geblesseerd is. En Doorda, die van Heraaktes is gekomen. Nog niet speelgerechtigd. En er valt eigenlijk niet zo heel veel aan te merken. Op het spel van die 18-jarige. Klein brutaaltje. Dat zich ook met enige regelmaat. Met name dan in de eerste helft. is ingeschakeld bij Utrechtse aanvallen Utrecht heeft uh, Heel even de bal op Ajax-helft. Maar verliest hem uiteindelijk weer. Bal gaat terug naar Sillessen. Lange peer wellicht. Nee, te opbouwen. Blijft verzorgd bij het elftal van de Boer. Nu via Moisander. Steekt weer de middellijn over. Aan de linkerkant speelt de Jong aan. Die als invaller in het veld is gekomen. En de Jong wil kaatsen. Wil nou ook volblind blind aanspelen of Serrero. Maar doet dat ook weer met onnauwkeurigheid. Waardoor die bal gewoon over de zijlijn gaat. En dan staan er wat spelers naar elkaar te wijzen. Elkaar wat dingen te verwijten. En zo zie je dus ook de onvrede in het elftal van Frank de Boer. Ja, logisch natuurlijk. De jongen is overigens gekomen als vervanger van uh, Bojan Kierkic. Utrecht met uh, Van der Maro. Lange bal weer op uh, het hoofd van Veldman. Maar Oor kan door. Maar Oor geeft die bal terug aan uh, Van der Winden. We spelen nog uh, nou, iets meer dan uh, drie minuten. En de extra tijd. Het is nog altijd 1-1. utrecht Hayers. Ja, Timo de Bakker speelt dus in Ostrava een Davis Cup uh, ontmoeting. De Davis Cup ontmoeting. In plaats van Robin en uh, Marcella, als het dubbelspel gisteren nou net wel naar Nederland was gegaan. Was Haasen dan ook te geblesseerd om te spelen nu? Weet ik niet. Misschien wel. Ik heb wel begrepen dat Hazen echt wel een beetje pijn heeft hoor. Zijn knie speelt weer wat op. Doet het altijd wel na lange wedstrijden. De baan is hier een langzame hardcourt. Is vrij stroef. Dus dat is een aanslag op je lichaam als je lange wedstrijden speelt. En dat heeft Hazen gedaan. Vijf sets natuurlijk prima op vrijdag tegen Stepanek. En gisteren ja die hele lange emotionele wedstrijd in het dubbelspel ook nog eens vier sets. Dus dan speel je negen sets zo binnen 28 uur. En dat is zwaar voor Tennisser. En zeker als hij dan tegen ja, die topfitte, die nummer 7 Berlijn van de wereld zou moeten spelen. Ik weet het niet, we kunnen het straks aan Jan Siemering vragen. Het is wel zo dat uh, Timo de Bakker uh, op zich een goed Davis Cup-record heeft afgelopen september heeft hij uh, gewonnen van uh, Jurgen Meltzer. Dat was toch ook een partij waarin hij de underdog was. Een paar jaar terug won hij van Gaël Monfils, de Fransman die ja, toen 12 of 13 in de wereld stond. Uh, uh, Timo de Bakker speelde uitmuntend, Dus hij heeft zichzelf al een keer bewezen dat hij boven zichzelf kan uitstijgen. En dat moet tegen deze Thomas Berdisch, die de eerste set 6-1 ja nauwelijks punten verloor. Toch ook wat zenuwen bij de bakker. Tweede set gaat het wel beter hoor, met uh, de man die uit Srave komt. Het is nu 5-4 voor Berdy. Het wordt nu setpoint voor de Tsjech. Het balletje van Timo de Bakker gaat net uit. Het is jammer. Want hij pakt de ballen meer aan in deze set. Hij speelt wat aanvallender. Zijn service loopt beter. Hij heeft een aantal aces geslagen. Hij zit in de wedstrijd. En dat heb je natuurlijk nodig. Maar het is nu 5-4 voor Berdy. Serveert bij 40-15. Setpoint. Service is goed. Naar buiten is het een ace. Ja. Timo de Bakker kijkt nog even naar de lijn. Maar de bal is in. En dat betekent dat... Ook de tweede set naar Tsjechië gaat met 6-4. Thomas Berdy leidt dus 6-1, 6-4, twee sets tegen nul. Nu tegen Timo de Bakker. En de opgave om nu nog te winnen, drie sets tegen Berdy. Ja, zeg het maar Hendry, dat is uh, bijna hopeloos. Ja. Utrecht, Ajax, slotfase, Ronald van der Geer. 88 minuten en 33 seconden gespeeld als Jasper Sillissen een doeltrap neemt namens Ajax. Omdat Utrecht zo waar even gevaarlijk was in de buurt van het strafschopgebied van Ajax. Met Tommy oor, met name die zich uiteindelijk vastliep aan de linkerkant. Slechte trap nu van Sillissen. In de voeten van die invaller, Queseda En dan Toornstra die het maar eens probeert. Toch altijd wel iemand die er bovenuit steekt bij FC Utrecht. Maar hij mikte de hoogbal over de goal heen. En Sillissen met haast richting Veldman. Krijgt de keeper de bal weer terug. Dan gaat Tornstra op zijn de laatste adem nog stoorde, maar wordt hij wel uitgespeeld door Sillissen en Palsen. En uiteindelijk mag Veldman nu wat meters maken aan de rechterkant. Komt nu bij de middenlijn terecht, speelt hij wel eigenlijk wat ongelukkig richting Klaassen. Zit nu de rechter weer tussen, sterker nog Klaassen als hij de bal dreigt te verliezen. Maakt een overtreding op Ajoep, daar staat Liesveld met de neus bovenop. En geeft een vrije trap aan Ajax. Overigens heeft Liesveld heel vroeg al in deze wedstrijd een gele kaart gegeven aan Ricardo van Rijn. Na een overtreding van Deli Blind... Dus eigenlijk de verkeerde man op de bol geslingerd. Dat krijgt pas gevolgen, denk ik, als Van Rijn weer een overtreding maakt en weer geel krijgt. Dan heb je echt de poppen aan het dansen. Utrecht heeft de vrije trap genomen. Neemt geen risico. Bal gaat terug naar Robin Ruiter. Ja, die 1-1 zal toch als een soort overwinning gevierd worden. Lange bal van Ruiter op het hoofd van Mooi Zander. Maar. Ja, ergens in een lege ruimte op het middenveld terechtgekomen. Waar Utrecht wat, uh, wat slecht reageert. Schöner erbij naar tussen zit, maar die ook de bal verliest. Lange bal vervolgens van uh, Utrecht. Door, onderschept door Mooisanden. De bal gaat dan uh, terug naar uh, Sillissen. En Toornstra gaat dan te ver door. En te hard door. Met name op uh, de keeper van uh, Ajax. Sillissen neemt de toegekende vrije trap snel. Richting Veldman. Aan de rechterkant. Meter of tien weg bij zijn strafschopgebied. Lange bal van die centrale verdediger. Richting Sien de Jong. Geklopt door Bielitja. Opgevangen door Ayoub. Moet wegdraaien bij Klaas. Nog een keer wegdraaien bij Klaas. En ziet dan in Van der Winden de vrije man. Lange bal van hem richting Toornstra. Op de helft van Ajax. Kan Toornstra aannemen? Ja kan die Kan ook goed wegdraaien. Maar komt dan uiteindelijk Moisander tegen. En Moisander kijkt dan naar Liesveld En zegt nee joh, dat is geen overtreding als Toornstra naar de grond gaat. En Liesveld zegt ja je hebt gelijk. Dus Ajax kan door met Serrero. Nog op eigen helft. In de as van het veld. Verplaatst naar de rechterkant van Rijn op de middenlijn. Speelt hem naar uh, Schöne. Schöne heeft bal aan de voet. Utrecht uh, plooit weer terug op eigen helft. Houdt de rangen daar weer gesloten. Ja wat kan Ajax nog verzinnen in uh, die slotfase. Extra speeltijd gaat nu in. Drie minuten. Als Moisander de bal speelt naar uh, Blind. Begonnen dus als controleur op het middenveld. Maar nadat uh, Boylen ze vervangen is door Palsen weer als uh, linksachter opgesteld. Nu Moisander moet een lange bal worden. Maar naar wie? Ja, de jong wil hem wel hebben. De jong uh, zwaait al een paar keer. Maar uh, Moisander levert hem zomaar in. En dan zou Utrecht eruit kunnen met Quasada. Die kleine Spanjaard door de as van het veld. Nog altijd Quasada geeft de bal op Toornstraat. Die is te hard. Daar zit ook nog een Ajaxbeen tussen. Waardoor die richting Sinnes rolt. Die haast maakt. Directe uittrap van de doelman van Ajax. Maar onzorgvuldig. Opgevangen door Marquiet. En zo is het dus 1-1 in de extra tijd. Zometeen de rest. Eerst even een spookrijder. Rijdt u op de A27 van Almere naar Utrecht, dan komt u tussen Almere en Almere stad een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 van Almere naar Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Almere en Almere stad een spookrijder tegen. Utrecht Ajax, de laatste minuut, Ronald. 1-1 is het. Lange bal van Blind richting de Jong. Kopt wel door, maar is de voorste man. Dan heeft dat doorkoppen weinig zin. Ruiter ontvangt. Blijft rustig. Ondanks dat Fischer komt aanstormen. Ayub Vervolgens, maar weer eens met een bal de diepte in. Weggehaald door Veldman. Vlak voor zijn eigen gebied. Toornstra kan er niks mee. Wordt ook heel erg lastig gevallen door Blind. Gaat nu naar de grond. En de vlag gaat omhoog. Gensrechter zegt dus: ja, dat is een overtreding van Deli Blind. Gemaakt op Jens Toornstra. En dan krijgt in die laatste minuut van de extra tijd Utrecht dus nog een uh, vrije trap. Dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Nou, we zeggen een metertje of 8, 9 weg. Bij de punt van het strafschopgebied. Heel Utrecht gaat staan. Roept eigenlijk richting Robin Ruiter. Joch gaat ook naar voren. Maar Ruiter weet wel beter. Die blijft in elk geval achterin. Maar Utrecht moet, als het echt deze wedstrijd wil winnen, nu met deze vrije trap iets uitrichten. Jens Toornstra. Die kun je in dit soort gevallen wel om een boodschap sturen. Hij staat samen met Tommy Oor bij die vrije trap. Het rechter of het linkerbeen dus. Het wordt het rechter van Toornstra. Komt bij de eerste paal. Wordt daar door blind weggewerkt. Daar stonden toch twee spelers van Utrecht. Te wachten. En Ajax via Serrero kan niets anders doen dan die bal over de zijlijn schieten. Ingooi van Toornstra genomen. Maar dan maakt Liesveld een einde aan deze wedstrijd. Het was een boeiend schouwspel. Met name nog in de eerste helft. Toen de wedstrijd wat meer in balans was. Ik denk dat Ajax nog wel de betere ploeg was in de tweede helft. Maar ja, als je beter bent, moet je dat overwicht wel in doelpunten kunnen uitdrukken. Daar is het helftal van de Boer vanmiddag niet in En dus loopt het, ondanks dat het ongeslagen blijft, wel schade op. 1-1, zoals altijd, na vier nederlagen in Utrecht eindelijk wel weer eens een puntje voor Ajax. Dat is het positieve. En naar uh, vier nederlagen van Utrecht ook weer een puntje voor de thuisproef. Dus wat dat betreft, nou ja, oké. Okay, beide zullen het tevreden zijn. Goeie paal door goal. dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker. De eredivisie. de Alle wedstrijden van gisteravond. Heerenveen, ADO Den Haag, werd 3-0 na een ruststand van 0-0. 1-0 door Otikba, 2-0 uit de strafschop door Vint Bogasson en 3-0 in blessuretijd door Van La Parra. Het openingsdoelpunt was discutabel. Otikba plukte, plukte de bal weg voor de handen van Coutinho...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 Alfred Finn Bogason stond deze winter in de belangstelling van de Engelse Premier League club Fulham. Eergisteren werd in de laatste uren van de transferperiode nog 10 miljoen euro geboden door Fulham. Heerenveen wilde meer geld zien en dus blijft Finn Bogasson in elk geval tot aan de zomer in Heerenveen. Hij is zelf niet blij met de gang van zaken. Als je een financieel probleem bent en uh, jij wil meer dan een boter 10 miljoen komt en, en jij wil nog steeds meer. Dat is uh, een rare beslissing vind ik. Ja, rare beslissing noemt hij het hier. Hij was niet mild, hè, in diverse media. Nee, hij heeft volgens mij volkomen gelijk. Heerenveen zit in financiële problemen. 10 miljoen is ontzettend veel geld. Veel geld. En, en ja, ik begrijp niet dat Van der Velde, Riemer Van der Velde, toch een zakenman puur zang... en die zal op de achtergrond nog heel veel adviezen geven... zegt nee, onbegrijpelijk. Je kan ook denken, met Fim Bogas van halen we misschien Europees voetbal... en dat brengt ook weer geld in het laadje. Ja, en dan is die, je daarna nog meer waard. Nee, maar dit, dit bot krijgen ze in de zomer niet meer. Daar mag je me op uh, tackelen. Ja, plus al als er echt een belofte was dat hij voor 10 miljoen weg mocht. Nou, dat dan... is dat schandalig. Ja. En uh, ik, ik, ik vind Heerenveen heel erg veranderd. Het was een hele sympathieke club. En het uh, lijkt wel een politieke partij. Het is uh, één en al gezegd. hoe komt dat dan? Want het is toch nog steeds Riemen van der Velden en ook Volper de Haan. Ja, maar dat zijn uh, daar uh, krachten binnen de club. Uh, strijd om de macht. En uh, oude glorie die aan het vergaan is van de velden en, uh, en Foppen de Haan. En allerlei stromingen. Het is, het is gewoon naar. De tijd is geweest dat Herenveen uh, uh, garant stond voor uh, sympathie.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 dat was het nieuws van een paar dagen geleden. Begrijp jij dat? Hij hield een tijdje geleden een heel kleine slag om de arm. Mm. Dat dan weer wel, maar hij deed eigenlijk voorkomen dat het wel goed zou komen. Dat hij zou blijven. Van Basten, die, als ik hem goed genoeg ken... dan uh, ja, redeneert hij gewoon... Uh, mijn onderbuik zegt, ik moet weggaan. En zegt nou zelf, meer zit er niet in. Joh. Straks is Finn Bogesson weg. Uh, er kan niet veel op de, op de transfermarkt. Dus uh, dit is het maximale wat hij kan bereiken. Ik vind trouwens ook dat hij nog een hele slechte zaakwaarnemer ook... Per, uh, zaakwaarnemer heeft ook Perry uh, Overheem... Uh, weet je nog dat, dat van Bassen met zo'n groen wit sjaaltje om, om stond in, in Lissabon? Dat hij even trainer zou ja. worden van Sporting ja. Lissabon. Ja. ja, ik heb daar ook. Uh, maar weet waarom niet. dan? Waarom is dat een slechte zaak waarnemer? Dat is mijn onderbuik, Henry. Dat is dan weer jouw onderbuikgevoel. Uh, Heerenveen haakt aan in de competitie. ADO is weer terug bij af. Maurice Stijn, de trainer, is op zijn zacht gezegd not amused. Natuurlijk nee, ben ik er ziek van, want uh, je bent uh, nog nooit niet uit de problemen. Dus van de week heb je een goede overwinning op Feyenoord dan dus stijg je twee plekken. en uh, Met een beetje pech uh, ga je er weer twee naar beneden en uh, is het weer uh, hommelus.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 AZ speelde sterk. Vooral het eerste half uur was een gale voorstelling van de thuisploeg. Voor trainer Dick Advocaat was het genieten geblazen. Nou, er zat ontzettend veel beweging in en werd heel goed gevoetbald ook. Dus uh, ja, het was wel, uh, wel sterk. Iedereen genoot in ieder geval. Uh, de kansen die we kregen, uh, heel erg naar voren toe. En, en het leuke is ook heel weinig weggaven, defensief. Dus uh, we stonden heel scherp je Groningen was eigenlijk de hele wedstrijd kansloos. Dan kun je als trainer kwaad zijn op je eigen ploeg... maar je kunt ook een compliment maken richting de tegenstander. En dat doet Erwin van der Looij. Als je de vleugels van AZ zag, Berends uh, en Berghuis... en ook de spits, hoeveel energie die ook in het, uh, in het store hebben gezet... Ja, dan, wordt het, dan wordt het lastig ook voor ons om op te bouwen. We hebben het wel geprobeerd, uh, eigenlijk tot en met het einde. En ik vind ook wel dat we er een aantal keren prima doorheen zijn gekomen. We hebben ook wel wat kansjes gehad later in de wedstrijd. Maar op de, op de, op de overwinning is gewoon helemaal niks af te dingen. Dan volle tegen Rode JC, dat werd na een ruststand van 1-0, 3-1 voor Peck Thomas. Maakte die 1-0, 1-1 werden door Donald, 2-1 door Fernandez uit de strafschop... en 3-1 uiteindelijk door Benson. Belangrijk moment in deze wedstrijd was de strafschop van de thuisploeg Peck. Ryan Thomas werd ten val gebracht. De boosdoener heet Bart Biemans. Nou, Er komt de lange bal en ik zie twee speels van Zwolle zie ik diep gaan. Uh, ik denk op dat moment dat, uh, dat, dat die bal er overheen gaat dat de keeper misschien uitkomt van ons. Dus ik wil, uh, ik wil hem blokken zodat, uh, ja, zodat hij in ieder geval kan beschermt. Uh, en tot mijn grote verbazing uh, fluit scheidsrechter gewoon een penalty. roda dus bestolen, vindt Biemans. Even de beelden terugkijken dan maar met de scheidsrechter Björn Kuipers en die is goud eerlijk. En Deze strafschop vind ik te licht voor een strafschop. Ik zie wat contact, maar het contactmoment is te licht en weet je, Biemans die heeft ook enkel oog voor um, de man, maar het, het contactmoment wat het daadwerkelijk is, is te licht voor een strafschop. Ja, dit maakt hem zo'n goede scheidsrechter, toch? Prachtig, ja, ja, tuurlijk. Fouten toegeven, altijd doen. Na een maanden zonder competitieoverwinning boekt Peck dus opeens twee zegens achter elkaar. Verdiend was deze niet helemaal, vindt trainer Ron Jans. En daarbij miste ik ook wat we in het laatste kwartier wel hadden, waardoor de, je de wedstrijd misschien ombuigt. Gewoon die absolute wil om de duels aan te gaan, om te winnen, de strijdlust. En uh, ja, dat, dat miste ik uh, naar rust uh, enorm, want uh, die 1-1 uh, die die viel eigenlijk nog laat, want die was heel logisch.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 Tja, en scoren, dat is juist wat de thuisploeg niet lukte. Want verder deed Herakles het heel aardig, vindt trainer Jan de Jonge. We hebben uh, een prachtteam, vind ik. We moeten allemaal wel zorgen dat we uh, ieder moment van de dag scherp zijn. En je moet ook zorgen dat je natuurlijk in dit geval de kansen uh, maakt, de eerste half uur. Ja, dan is het een andere wedstrijd, maar alles bestaat niet. Hè? Voor Herakles blijft de voorsprong op de onderste ploegen van de ranglijst klein. Het hangt aan een soort elastiek. Mooie beeldspraak van Simon Tjommer. Als je deze wedstrijd wel wint, want je moet de punt pakken tegen de kleinere ploegen. Dat is wel leuk als je dat zegt, hè? als Herakles zijn. Maar uh, daar moet je de punten voor halen met je voetbalspel, wat wij kunnen spelen. En dan, uh, dan kom je weg van het elastieke, dan knip je hem door. Ja, en dan was er nog de vrijdag, vrijdagwedstrijd. De topper eigenlijk van dit weekend. feyenoord Noord-Vitesse 1-1 door doelpunten van Pelle en Cassia. Wat vond je daarvan? Of was het belangrijker wat Koeman daarna zei? Um, ik, ik vond dat uh, uh, Feyenoord ja, een beetje achterbleef bij Vitesse. Die speelde het balletje wel heel erg makkelijk uh, rond. Um, ja, soeverein. Ja, Feyenoord definitief afgaakt, Maar ja, dat mag je in deze competitie eigenlijk niet zeggen. Hè? Nee, ook, want dat kan, kan allemaal maar anders. Maar we geloven er niet meer in. Zelfs de nieuwslezer tegenover mij, die <laughs> is ook heel somber. Ja, maar die is heel objectief. Dus die is heel, objectief. Ja. heel objectief. Ja. Heel objectief. Was <laughs> er toevallig bij, maar heel objectief. Ja, ja, weet ik. Ja, ja. Het vertrek van Koeman, hetzelfde verhaal als van Basten. Onderbuik, hè Henry. Ook ja. onderbuik. Nee, er ja, viel, maar viel maar niks meer te halen. Ja. ja, nee, maar hij heeft uitstekend gedaan, Koeman. Een kampioenschap zat er net niet in. Met deze selectie. Maar als hij terugkijkt, dan mag je hartstikke trots zijn. Hij was verbaasd. He. Toen hij gehuldigd werd eerste jaar, was hij tweede geworden. Vond hij eigenlijk een beetje raar. Een man als winnaar puur zang. Ja, die denkt dan ook van ja tweede plaats. Maar dat was wel het maximale haalbare voor Feyenoord. Jammer genoeg. Als het dit seizoen niet lukt. Want, Rotterdam erbij. want dit is nu de stand in de eredivisie. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Uh, 13 voor de meeste ploegen. Of 12 voor sommigen. Soms zelfs 14. Ajax staat nu nog steeds bovenaan. Na nou, dat puntje van zojuist tegen Utrecht. Met 44 punten. Uit 21 gespeeld. Vitesse heeft 2 punten achterstand. Twente heeft 7 punten achterstand. Maar dat kan straks verkleind worden tot 4. En Feyenoord staat op de vierde plaats nog altijd ook 7 punten achter Ajax. Vijfde is Heerenveen. Het heeft 33 punten. Dat zijn er elf minder dan de koploper. FC Utrecht schiet niet zoveel op met dat puntje. Het staat nog altijd twaalfde en helemaal onderaan de ranglijst. De onderste drie, ADO met 20, RKC dat straks nog speelt met 19. En NEC dat nu gaat spelen ook met 19.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 En de vrouw uit Zwolle, die vrijdag ernstig gewond raakte... toen ze in haar huis een inbreker betrapte, is aan haar verwondingen overleden. De vrouw van 73 werd vrijdag bij thuiskomst verrast door de inbreker. Toen ze de voordeur opendeed, doede de man haar hart aan de kant. Ze viel en liep ernstig hersenletsel op. Bewoners van de wijk in Zwolle, waar de vrouw woonde... willen nu een buurtwacht oprichten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is half drie geweest. Twee wedstrijden zijn er nu bezig in de eredivisie. Twente tegen Cambuur Henk Kok. We hebben een kleine twee minuten gevoetbal. De stand is nog 0 tegen 0. En Marsman de Doeman van FC Twente brengt de bal weer in het spel. Dan is hij bij de rechterverdediger. Rosales van de FC Twente gaat de middellijn over. Kiest voor een bal op El Castanjos. Die kan een frankenvrij de bal aannemen op de bos. Maar de paas naar de buitenkant is niet helemaal goed naar de Tadic. Taartis probeert zich dan te ontdoen van zijn verdediger. Dat is in dit geval de Bijker. Bijker heeft ook de bal veroverd en transporteert de bal in voorwaartse richting. Maar precies in de voeten van Rodzaal. Hij gaat in het 16 meter gebied binnen, speelt hem af naar Castanjos en dan grijpt Van der Laan. De verdediger van Cambuur grijpt er goed in. De eerste minuten, de eerste 2-3 minuten van de wedstrijd zijn hier voor de FC Twente. FC Twente, wat vandaag mogelijk een cadeautje kan uitpakken. Als ik even denk aan de uitslag tussen Ajax en Utrecht, 1 tegen 1. Dan zou Twente met een overwinning twee punten kunnen inlopen op de kop lopen de Ajax. Bal achterin bij Twente. Wordt naar de rechterkant gespeeld, naar de Bengtson, de verdediger. Bengtson die het vandaag moet opnemen tegen Obetje. Obetje die zo goed is begonnen bij Cambuur in de eerste wedstrijd tegen Herenveen, Een assist en een doelpunt. Nou, als je dan zo begint bij de Vriezen en ook nog wint van Herenveen, dan kun je voorlopig niet meer stuk in deel de worden. Bal op het middenveld bij Macrini. Macrini ontduwt zich. bal helemaal naar de buitenkant. Naar uh, Lukoki. Lukoki kan niet bij van die bal. Die was veel en veel te scherp. Cambuur ja, staat op een aardige plaats. Heeft het goed gedaan. Twee overwinningen op Go Gohead. In Heerenveen, ik heb het al gezegd. Maar het grote probleem van Kambuur in de uitwedstrijden is toch wel het maken van doelpunten. Slechts drie punten in een uit, het aantal uitwedstrijden en slechts vier doelpunten. Dat is natuurlijk niet al te veel. En Twente heeft een prachtige serie achter de rug. Vijf overwinningen thuis en ook vijf gelijke spelen. Deze competitie nog niet verloren. Het is weer Rosales. En dat betekent dat Manu, de linkeraanvaller van Kambuur, voortdurend moet mee verdedigen. Die komt voorlopig niet in aan de aanvallen toe. We hebben nu gespeeld een 3,5 minuut en de stand is 0-0. Ook net Afgetrapt in Nijmegen, nek Go Ahead Eagles. Frank Wilaert. Ook iets meer dan 3,5 minuten geleden. Het is nog 0-0 bij Go Ahead op doel. Patrick Termate, de derde doelman omdat de eerste vertrok naar Vitesse. Die moest weer terug naar Vitesse. Was daarvan gehuurd. Vervolgens kwam er een andere doelman uit Denemarken. Althans, het was een Deen. Andersen, die kwam bij betis Sevilla vandaan. Maar die is niet speelgerechtigd. En dus staat nu Patrick Termate bij go Eagles op doel. Als hij niet bij de selectie zit, had hij hier in het uitvak gezeten. Zo fanatiek go supporter is hij. Nu moet hij kijken of hij een hoekschop kan tegenhouden. Als er tenminste een schot op doel komt. Dat gaat niet gebeuren. Althans, niet in eerste instantie. Er komt een nieuwe hoekschop. Nu van de andere kant af... Vanaf links. En dus Patrick Termate in de eerste minuut. In ieder geval moet hij scherp zijn. Want er gebeurt veel rondom zijn doelgebied. NEC is in de openingsfase wat sterker bij de ploeg uit Nijmegen. De aanvoerder Koolwijk er niet bij. Hij is geblesseerd aan zijn scheen. En moest vanochtend afhaken bij de selectie. Mulders speelt voor hem. En een controlerende rol op het middenveld. Daar komt die hoekschop. En ingekopt. En dan is Termate al verslagen. Dat moet Hikden zijn geweest. De manier waarop er gekopt wordt inderdaad. De Engelsman Higden maakt al heel vroeg in de wedstrijd de eerste goal voor NEC. Helemaal vrijgelaten bij de eerste paal. Slecht verdedigd door go Ahead Eagles. En NEC dus al heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Het is ook al de tweede hoekschop achter elkaar. En dat is dan vooral vervelend voor Patrick ten Maten, Want de eerste keer dat we hem goed in beeld zien vandaag op de schermen. Dan is hij al gepasseerd door de Engelsman Michael Higden. Daardoor staat NEC in de openingsfase voor tegen go Ahead Eagles met 1-0. Wat kan Timo de Bakker nog tegen Thomas Bedig Marcella nou, niet veel. Het is uh, 6-1, 6-4 en 3-1 voor Thomas Berdich. Vroege breekt dus al in die derde set. En uh, de bakker serveert nu 40 gelijk. Komt met een uh, goede service. Uh, heeft al een breakpoint uh, overleefd. Dus ja, het is uh, uh, vasthouden aan een uh, strohalm. Slaat nu een bal uit. Dat betekent uh, breakpoint voor Berdich. Die kan dan op een dubbele breekvoorsprong komen. En ja, dan weet je, het is uh, over en uit. Berdich die uh, misschien afgelopen zomer op het gravel van Bos stad. Een klein plaatsje in Zweden. Verloor nog van deze Timo de Bakker. Maar ja, dat was de week na Wimbledon. Daar speelde de Berdy voor een hoop startgeld. Misschien niet helemaal een top voor. Maar hier is het voor het Hier gaat die rally. Harde voorhand. Crosscourt. Keihard. De Bakker heeft hem nog terug. Daar komt de backhand van Berdy. Voorhand van de Bakker. De Bakker moet lopen. Die dubbelhandige backhand heeft hij nog terug. Lange rally. Voorhand. God, wat moet de Bakker lopen van links naar rechts. Hij heeft ze steeds terug. De volley van Berdy gaat net tegen het net. Nou zeg, op, uh, uh, Sloffen links en rechts moet hij showen. Maar hij redt het breakpoint en het wordt juice. Prachtig inzet van de bakker. Ja, meer kan hij gewoon niet dude. doen. Ik bedoel, als je de wedstrijd ziet: je ziet die grote, sterke Thomas Berdy. Hij is 1,96 meter. Hij staat services dik boven de 200 kilometer per uur. Atleet. Uh, ijzersterke spierbundels in die benen. En dan ja de wat slanke Timo de Bakker. Niet altijd topfit zoals we hem kennen. En dan hier weer een schitterende return. En dus weer een breakpoint voor Berdy. Het kan de genadeklap worden in deze wedstrijd. De Bakker niet goed genoeg. Het is ook logisch. Berdy de nummer 7 van de wereld. De Bakker nummer 139. Stond trouwens ooit wel 40 hoor. Hij heeft een heel goed seizoen gehad... Was in 2006 zelfs de wereldkampioen bij de junioren. Maar nu is het een ander verhaal. Er komt de tweede service en de return mist uh, Berdych. Nou ja, het gaat nog even door. Het is weer juice. Uh, het ergste gevaar is afgeweken. Maar het is Berdych die bepaalt, die domineert. En waarschijnlijk ook gaat winnen. Het is uh, 6-1, 6-4 en 3-1 voor Berdych. En uh, de bakker doet wat hij kan. Maar het is, uh, zo lijkt het, niet genoeg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 to Henkok kijkt naar Twente Cambuur. Ja, ik heb inmiddels 10 minuten gekeken. Nog niet buiten, gewoon op Winderlaar. Nu eens gaan kijken naar een aanval van kamburen over de rechterkant van het veld via Lucoki. Lucoki naar Bielan, Bielan en hij schiet. Maar Lucoki schiet precies in handen van Marsman. Het was geen grote kans. Hij had Bielan nog ja, een beetje van zich afgescheurd. Maar Bielan stond nog een klein beetje aan de binnenkant. Maar Lucoki is rechtsbeen. dus kon schieten met het rechterbeen. Maar Marsman stond op de goede positie. En het schot was makkelijk te keren. Bal nu achterin bij de FC Twente. Veel opzienbare de dingen zijn er nog niet gebeurd. Beurt. Ik heb een vrije schop gezien van Thadis. Van zo'n meter of 25. Die scoot in één keer op doel. Althans, dat was de bedoeling. Maar de bal ging betrekkelijk hoog over. En bovendien is dus niet Nienhuizen's nadige keeper. En even kijken naar Manu. Maar er kan op tijdig terug worden gespeeld door uh, het FC Twente. En dat gaat gebeuren. In dit geval was het uh, Bengtson die de bal uh, terug speelt op, uh, op Marsman. Bal alweer in de verdediging van, uh, van Cambuur Wordt dan opgepikt door de FC Twente. Omdat er niet goed wordt uitverdedigd. Toch weer in tweede instantie balbezit uh, voor uh, Cambuur, Rietsmaier. De bal over de zijde en dan uh, via is precies de hoogte van de middenlijn. Het is nog niet uh, buitengewoon op winden en als uh, Twente zijn positie op de ranglijst wil ma maken en ook wil profiteren van het misstapje van, uh, van Ajax, dan moeten ze in potentie dat surplus aan kwaliteit wat ze toch hebben, dan moeten ze toch uitbuiten tegen uh, Cambuur. Grote kansen zijn er nog niet geweest, nog geen enkele kans is er eigenlijk geweest in deze wedstrijd. Drosten, opgegroeid bij uh, FC Twente, heeft daar in de jeugd gevoetbald, heeft de bal uh, teruggespeeld op uh, Nienhuis, is bij de andere verdediger, de linker verdediger in dit geval, uh, Bijker. En Bijker Probeert Obetje aan te bereiken. Dat gebeurt ook. Maar Obetje die heeft uh, met één. Uh, uh, Bjelland heeft zijn rug. En ik kan de bal alleen daarom maar een klein beetje kaatsen. En is er is ook nog een overtreding begaan. En dan mag sc Twente een vrije schop gaan nemen. sc Twente wel wat meer op de helft van Kambuur. Maar Kambuur verdedigt ook uh, ver van het doel af. Speelt heel anders dan in uh, thuiswedstrijden. Eén diepe spits. Dat is Obetje. De Nigeriaan. En verder speelt er veel achter de bal uh, bij, bij Cambuur. En probeert Kambuur. Probeert zijn speelveld gewoon klein te halen. Om het tempo uit de wedstrijd te halen bij de SU20, althans het baltempo. Het is nog 0-0. We hebben 12,5 minuut gevoetbald. In de eerste divisie wordt ook gevoetbald. FCM Bos Willem 2 werd 0-1. Doelpunt werd gemaakt in de 81ste minuut door Wuitens. En begonnen is om half 3. Volendam Almere City, daar staat het nog 0-0. We gaan naar Frank Wielaert. Daar had het 1-1 kunnen zijn zeg. Als Kolder ineens die bal voor zijn voeten krijgt. En uh, zo door kan lopen richting Jonssen. Maar hij heeft maar één kans om de bal goed te raken. En dat doet hij dan niet. De aanvoerder en spits van Ahead Eagles. De kans voor de ploeg uit Deventer om gelijk te komen. Na 13 minuten de aanval die begint bij Antonia. En Stefanik lijkt er dan tussen te zitten. Antonia met zijn grote tenen. Dan is ineens uh, Heids verslagen in het duel met Kolder. Beide rekenen er niet echt op dat die bal daar komt te liggen. Maar ineens ligt hij zomaar voor de voeten van Kolder. En die schiet hem dan buitenkantje links naar. Naast de goal van Jonssen. De doelman trouwens van NEC raakt daarbij geblesseerd. De stand 1-0 voor NEC na dik 13 minuten. Patrick Termate dus inmiddels één keer verslagen. Die normaal gesproken op een nette manier zou je dat ook af en toe eens kunnen zeggen. Go-ahead Eagles hooligan. Want hij staat altijd achter de goal. Waar de fanatieke aanhangers van Go-ahead Eagles staan. In Deventer als hij niet bij de selectie van Foekeboy Boy zit. Foekeboy, Boy trouwens die gisteren bij de wedstrijdbespreking zag. Dat Termate ontzettend nerveus was. En toen dacht hij. Moet ik even, daar moet ik even wat aan doen. En uh, vervolgens tegen uh, Termate de grap maakte dat hij ook niet speelgerechtigd was. Net als Andersen, de andere doelman. En dat hij dus ook niet kon spelen. Dat zorgde voor uh, de nodige wanhoop bij de hele selectie vervolgens. En je zag bij Termate dat hij een klein beetje opklaarde. Maar de vierde doelman, Ruben Lucas, toch vervolgens lijk bleek weg. Net voordat uh, Foukeboy vervolgens zei, eindje. En iedereen dus uh, opgelucht kon ademhalen. Inclusief Termaten, waar de spanning een klein beetje van afgleed. Maar ja goed... Zal nu toch helemaal bevrijd moeten zijn van die spanning met die 1-0 achterstand? In ieder geval scherp moeten zijn, want NEC trekt weer een aanval. Jonssen staat weer, bal over de zijlijn, NEC mag gooien. En dat zullen ze gaan doen aan die rechterkant. Via Vermijl. Die jonge Belg, rechtsbek. Die de laatste weken belangrijk is geweest voor NEC. In vorm is geraakt. Een onzichtbare eerste seizoen zelf heeft gespeeld. Maar daarna alles behalve onzichtbaar is geweest. En nu daar hemlijn buitenspel zet. In combinatie met Vermijl. Dus kan Goethe Eagles bij de hoekvlag. Helemaal aan de linkerkant. Achterin de vrije trap gaan nemen. En iedereen even weg uit de buurt van Patrick Termate. En zijn strafschroepgebied. Daar waar hij de rest van de wedstrijd toch zo graag de baas te over wil zijn. En die uh, vrije trap, daar wordt nogal lang over gedaan voordat hij uit de hoek komt. Ik moet even om een paal heen kijken om te zien wie dat doet. Schenk is degene die uh, de lange trap neemt in de richting van Kolder. Die kop door in de voeten van Mulder. De vervanger van Koolwijk bij uh, NEC in uh, deze wedstrijd. En daar blijft die bal dan rond de middencirkel hangen. Heids brengt hem dan nog een keer richting de helft van Go It Eagles. Daar blijft hij ongeveer een uh, milliseconde hangen. En dan komt die bal met dezelfde vaart weer de andere kant op. Kortom weinig structuur even in deze fase van de wedstrijd. Als termate de bal opraapt en dan probeert structuur aan te brengen in de aanval van Goa Eagles. Dus 1-0 voor NEC na een kwartier. Het zijdendraadje van de Nederlandse Davis Cup tennissers wordt dunner en dunner, Marcella. Ja, zeker, want het is inmiddels in de derde set al 5-1 voor Thomas Berdyt... ...en hij leidt twee sets tegen nul. Timo de Bakker serveert nog wel, staat nu 40-15 op eigen service... ...kan dus nog een gamepje halen. Maar ja, dat uh, is gewoon niet genoeg. Wel een uh, uitstekende service een ace voor de bakker. Dat is uh, zijn zesde in de wedstrijd. Hij komt dus nog terug tot 5-2. Maar dan is het dadelijk uh, Thomas Berdich. die mag serveren voor de winst in deze partij en in de ontmoeting. Want ja, dan staat het uh, beslissende derde punt op het scorebord. Gescoord bij Volendam. Muren heeft in de twaalfde minuut 1-0 gemaakt tegen Almere City. En Henk Kok kijkt voor ons... Naar de absolute topper Twente Cambuur. Nou dat ja, laat zich op het veld nog niet zien. Hè. Van de, ik vind Twente tot dusver die in de eerste 16 minuten van deze wedstrijd... het is nog 0-0 trouwens, vind ik Twente absoluut tegenval. En het tempo ligt veel en veel te laag. En er is ook te weinig beweging in die ploeg van de FC Twente. En dan geef jij de tegenstander Cambuur eh, wat toch mindere kwaliteiten heeft. Met alle respect voor deze Vriesum, Ze hebben mindere kwaliteiten, maar dan geef je Cambuur wel de gelegenheid... om voortdurend in duel te komen. En in duelkracht, ja, daar doet, denk ik, Cambuur niet zoveel onder voor de FC Twente. Want dat is een handelsmerk van van. van kan buur. De van der Laan die heeft de bal nu teruggespeeld naar Nienhuis. Het is allemaal zo ontzettend en ontzettend traag. Nu gaat die bal van Van der Laan. Ik dacht dat hij naar Robetje zou gaan. Maar de kopduel wordt gewonnen door Bengtson. Wel weer balbezitten voor Kambuur. Manu nu aan de linkerkant van het veld. Manu die ook zaken zo af en toe Rosales moet afstappen, maar af, afstoppen. Maar die heb ik ook maar één of twee keer zien opkomen. En ook niet meer dan dat. Maar Manu speelt ook vrij passief aan die linkerkant. En als Rosales dan eens een keer opkomt. Dan blijft Manu gewoon voordien hangen. En moet er achterin. In Verdediging van uh, Kambuur moeten er keuzes worden gemaakt. Nu is Rosales over de middenlijn weer. Een meter of 15-20 bal naar Ebicilio. Maar Ebicilio plaatst de bal dan achter Castanjos. En dan kan de counter, die wordt weer niet goed uitgespeeld door uh, Van Er wordt gewoon in de voeten van een Twente-speler geplaatst. En krijgt Kambuur wel een vrije schop mee. Een vrije schop op de eigen speelhelft. Die is al uh, vrij snel genomen door uh, Van der Laan. En Van der Laan dan even heel rustig terug naar uh, zijn doelman uh, Nienhuis. Nienhuis weer naar Leeuwin. Leeuwin weer naar, naar Van der Laan. Nou ja, u merkt het wel, de val niet. Niet al te veel te beleven hier in Enschede. Dan een lange bal. Een lange bal van de doelman Nienhuis naar Obedje. Het kopje wordt gewonnen door Bieland. En dan is er Kambi Kan de bal dus ook alweer kwijt. Maar Twente is hem ook alweer kwijt. Nu zijn ze wel weer in balbezit. Via Moktor gaat hij naar de linkerkant van het veld. Naar Tadic. Tadic probeert dan meteen naar Kastanjers aan te spelen. Dat zie je wel vaak trouwens. De Tadic speelt behoorlijk diep. Eigenlijk speelt Tadic. Ik wil niet zeggen naast de Kastanjers, Maar hij speelt behoorlijk diep. En je ziet hem ook wel links en rechts op het veld. De Paas nu. Die gaat naar de rechterkant. Naar Lukoki, maar Bielan kan de bal net voor de instormende de Lukoki wegspelen over de zijlijn. Kambu gaat ingooien. Dat gaat gebeuren een 15 of 20 meter van de cornervlag. Twente moet Kambu ook weer niet onderschatten. Ze hebben weliswaar weinig punten gehaald in de uitwedstrijd en weinig toepunten gemaakt. Maar ze hebben ook weinig toepunten tegengekregen. De voorzet, komt hij in de 16 meter, gebied, komt hij bij Obetje. Obetje gaat schieten en dan schiet hij hem beter of 3-4. Schiet hij over de doelat. Dat levert helemaal niks op. Maar het was in elk geval een poging van deze Nigeriaan. Teleurstellende wedstrijd tot dusverre. Weinig opwinning, weinig plezier, weinig enthousiasme. 19 minuten gevoetbald, 0-0. De waarschijnlijk laatste game dan van Berdig tegen de Bakker. En dan, Marcella, gaat Nederland weer een promotie-degradatie-duel spelen... Hè, ergens later dit jaar. Ja, dat is altijd het laatste weekend in uh, september. Hè. Uh, ondertussen serveert uh, Berdy voor de partij. Uh, het is uh, 5-2 geworden dus. Maar hij staat uh, 15-30. Uh, de bakker uh, ja, wil nog uh, dat uitstel uh, eventjes uh, beetpakken. Hij uh, wacht uh, op die service van Berdy. Die natuurlijk uh, vaak winnende services slaat. Maar ja, inderdaad, zoals gezegd. Als uh, Nederland uh, deze partij uh, verliest, en daar ziet het wel naar uit. Dan is het in september een uh, ja, promotie. Emotie-degradatieduel, Dan kan je allerlei landen treffen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Pas na dit weekend. En als er dan geloot wordt. En dan uh, moeten we strijden voor behoud in de wereldgroep. Goeie service daar van uh, Thomas Berg. Die service is uh, op de lijn. De bakker heeft geen antwoord uh, met de return. En het wordt 30 gelijk. Twee puntjes dus uh, is Nederland nog verwijderd van het verlies. en ja Hoe anders had het kunnen zijn als we die dubbel hadden gewonnen gisteren. Met zo ongelooflijk veel kansen voor Robin Hazen en Jean-Julien Royer. Die een uh, fantastische wedstrijd speelden tegen Berdych en Stepanek. Kans op kans hadden, maar het tij niet konden keren. En uiteindelijk uh, in vier sets uh, uh, verloren. Berdych uh, slaat nu zijn uh, eerste service uh, fout. Krijgt een uh, tweede service. Concentreert zich nu toch wel. En natuurlijk is het voor Berdych een uh, makkelijk Wedstrijd. Als je 2-1 voorstaat in ontmoeting, weinig druk. Maar ja, hoe anders had het kunnen zijn als Berdig had moeten winnen om gelijk te komen. De rally is aan de gang. De bakker nog alles uit die, die voorhand en die is goed. En dan zomaar 30-40. Het eerste breakpoint van de wedstrijd op de service van Thomas Berdig. Berdig die zelf uh, vijf keer uh, de bakker wist te breken. Vijf uit dertien breekpunten wist te scoren. En nu de eerste kans voor Timo de Bakker. En zo zie je... Zelfs bij een stand van 6-1 en 6-4 en 5-2 is het uitserveren van een wedstrijd niet makkelijk. Uh, zelfs niet voor de nummer 7 van de wereld in eigen huis hier in Ostrava in Tsjechië... als er op die hele wedstrijd geen druk staat, want dat is het natuurlijk. Nou, de service is goed genoeg, de return is goed, de forehand, big forehand van uh, Berdy... en die gaat uit zowaar en dus breekt... Timo de Bakker hier op de valbreek naar 5-3. En gaan we dus nog eventjes door. De Bakker, 2 sets tegen 0 achter en 5-3. Wordt dus nog vervolgd. Zometeen om 3 uur starten de heren bij de wereldkampioenschappen... veldrijden in Hogerheide. Gio Lippens is daar aanwezig. Diep Brabant, bijna België. Gio gisteren won Marianne Vos. Eerder op deze dag werd Mathieu van der Poel derde bij de belofte. Viel dat niet eigenlijk een klein beetje tegen... Ja, dat viel zeker tegen. Als je bedenkt dat uh, die, uh, Mathieu van der Poel, hè, de zoon van Adrie... eigenlijk een beetje de grote man is bij die belofte... dit hele seizoen won ook de wereldbeker. De laatste wedstrijd in Nome, een week geleden, won die trouwens niet. Want die werd gewonnen door Wout van Aert. ja En dat is dan toch wel typerend dat Van Aert dan uiteindelijk ook hier uh, die wereldtitel pakt. Uh, hij zat niet lekker in zijn veld. Dat kon je heel duidelijk zien. Werd ook door de Belgen in de mangel genomen. De Belgen natuurlijk traditioneel sterk land uh, in het veld rijden. Die uh, werken tactisch dan in het veld. En Van Aert werd een beetje in de tank. En dat betekende dat hij niet in de buurt kon komen van die Wout van Aert. Uiteindelijk heeft hij wel nog geknokt om in elk geval keihard in de richting van die derde plaats te komen. Want hij reed eerst op grote achterstand. En uiteindelijk kwam hij erbij. Maar nee, dit is een tegenvaller. En die Mathieu van der Poel heeft zich nu voorgenomen dat hij zich de komende jaren echt puur op het crossen gaat richten. Want zoals je misschien weet, vorig jaar werd hij ook al wereldkampioen op de weg in zijn leeftijdscategorie. En die combinatie is hem toch iets te veel geweest. En hij zegt, nee, dat ga ik de komende jaren in ieder geval anders aanpakken. En blijft? heeft hij dan nog beloften volgend seizoen... of wordt hij sowieso al doorgeschoven naar de grote mannen? Ja, er wordt over gesproken. Hè? Je yeah. wil het eigenlijk wel graag om naar die grote mannen door te schuiven. Toch kan ik me voorstellen, als je dan als belofte niet dat WK hebt gewonnen, dat je dan je zinnen wil zetten op toch in elk geval een keer dat WK winnen. Want je weet, als je overstapt naar de elite mannen, dan heb je, uh, ja, de tegenstanders veel groter. Dan kom je natuurlijk niet echt heel snel in de buurt van het podium. Last van de Haar is het wel gelukt, maar ja, die is inmiddels alweer 22. Maar toch, het gaat er een beetje om dat hij toch in ieder geval nog in zijn jeugd, in zijn jonge jaren, moet pakken wat hij pakken kan uh, qua overwinningen. En nou ja, dat dat, dat gaat hij dan waarschijnlijk toch wel doen. Dus ik denk dat die overstap naar die grote mannen dat dat toch niet meteen uh, een definitieve stap is. zijn. we onderbreek je even. Er Zeker. is iets Doppend. spannends aan de hand in Enschede. Het kan spannend worden. Van Kambuur heeft een strafskop gekregen van Paul van Boekel. Binkson heeft wel geprotesteerd, maar Paul van Boekel heeft geconstateerd. En nu heb ik even de herhaling gemist eerder gezegd, maar Tee. Van Boekel heeft geconstateerd. Terecht de strafskop, ja. Leo Win neemt de aanloop en hij zit erin. En Kambuur leidt met 1 tegen 0. Een vrij domme overtreding, denk ik toch wel, van de van Binkson binnen het 16-meter gebied op Obetje. Obetje was absoluut nog niet in scoringspositie. Hij stond misschien 3, 4 meter binnen de 16-meterlijn. Maakt dan een overtreding. Ik dacht dat het een vrij lichte overtreding was, maar een overtreding binnen een strafschopgebied, ja dat is nou een keer als het een directe vrije schop is, dan is het een penalty binnen het 16 meter gebied. En Van Boeken was heel resoluut, er is ook geen gele kaart, gevallen of zoiets. In elk geval leidt in deze tot dusverre troosteloze wedstrijd Cambuur met 1-0 door een doelpunt van Lee Wim. Maar misschien komt er nu wat meer spanning en uh, sensatie in deze wedstrijd. Van nu zal Twente toch wat meer tempo moeten maken. 1-0 voor Cambuur. Blijft Timo de Bakker nog steeds in de wedstrijd tegen Thomas Berdych, Marcella? Nee, de laatste klap komt hier van het racket van Thomas Berdych. Een winnende voorhand zoals we er heel veel hebben gezien. En dus is het afgelopen, want Timo de Bakker verliest in drie sets. 6-1, 6-4 en 6-3 van Thomas Berdych. En dat betekent dat de ontmoeting verloren gaat. Het beslissende derde punt is voor Tsjechië op het scorebord gezet. Toch moeilijker denk ik voor de Tsjechen dan verwacht. Want uh, Nederland heeft de huid duur verkocht. Met name Robin Hazen heeft uitstekend gespeeld met die winstpartij vrijdag uh, tegen Stepanek. En gisteren wat een kansen hadden Hazen en Royer tegen Berdy en Stepanek. Het scheelde een haar of Nederland was 2-1 voorgekomen. En dat was natuurlijk een heel ander uitgangspunt vandaag. Dan was de druk bij Tsjechië geweest. Dan had Berdy misschien niet zo frank en vrij kunnen spelen. was het natuurlijk nog een veel moeilijkere opgave... Voor de bakker. Maar misschien had Hazen dan wel gespeeld. Wie weet. Het is nu over en uit voor Nederland. We verliezen dit Davis Cup duel van Tsjechië. En zullen in september weer moeten knokken voor behoud in de wereldgroep. Dan hebben we vlak voor het nieuws van drie uur nog een paar seconden Gio. Om vast voor te beschouwen op die mannenwedstrijd zometeen zo bij het WK. Hoe schat jij de kansen in van Lars van der Haar, de winnaar van de wereldbeker? Beter dan dat ik ze gisteren inschatte. Want het parcours is toch wel aardig opgedroogd de afgelopen nachten. Het is hier net zo zonnig en zo fris geweest als overal in Nederland. En dat betekent toch wel dat het parcours weer iets meer op het lijf is geschreven van Van der Haar. Maar ja, de grote favoriet in mijn ogen. Nog steeds de man die eigenlijk door iedereen als groot favoriet naar voren wordt geschoven. Door alle oud-wereldkampioenen die zich erover hebben mogen uitspreken op een paar na Sven Nijssen. De man die het hele seizoen beheerst. Die niet de wereldbeker heeft gewonnen, maar hij heeft lang niet alle wedstrijden gereden. Maar ja, dat is toch de grote favoriet hier in Ogerijden. Zo direct de WK veldrijden en het vervolg van NEC Ahead. Daar staat het 1-0 en Twente-Kambuur 0-1. Op oh 1. Nee. De Olympische Winterspelen in Sochi. Wat een goede tijd hoor, Voor de een goede tijd. Oh, Natuurlijk hier op Radio 1. Wat een dik koor, gaan we heen zeg. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag NOS Radio Olympia. Dit gaat heel erg goed. Jo. Het vrijdagmiddag vanaf half vijf, de openingsceremonie. Representing the Netherlands. De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. uw reactie op dit verhaal? De mix van sport en nieuws. Oh, ho ho ho. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.